Die heeft een dierentuin en dat is je van het ja. Niet op het land of boerderij, maar vier oog in een flat ja. Een geit staat in de keuken, een zebra in de gang Een zeehond zit in bad en onder bed daar slaat een slang ja. Het zijn echt lieve dieren en reuzen amikaal Maar loopt het tegen, het is tijd, dan maken ze kabaal Tok, dok, dok, dok, dok in. Brombrom, brom, zo klinkt het bij je thuis. Het tok van de kind, het brom van de beer, het piep piep van de muis. Top, top, piep piep. Brombrom, brom, soms alles door elkaar. Het lijkt een echte beestenboel, maar dat is geen bezwaar. Ik ging mijn neef keer op reis naar Zandvoort aan de zee Het was toevallig, dieren dachten, dus iedereen mocht mee Twee leven op de achterbank, een aap zat achter stuur En boven dit bagagerek, een haring in het zuur Ze hadden daar een leuke dag en zwommen in de zee En op de thuisreis zongen een bier en iedereen zong mee Brood, zo klinkt het bij hem thuis. Het tok van de kind, het brom van de weer, het piep piep van de buis. Het tok tok piep piep, bromroos, soms alles door elkaar. Het lijkt een echte te vol, maar dat is geen bezwaar. Was er een feest in Neef zijn dierenhuis ja. Er trouwde toen een olifant met kleine piepte muis ja. Een pingbing die was kellner, een aapje de koetsier Een olifant de trompetist, wat hadden ze plezier Een nijlpaard die sprak plechtig met een hele zware stem En aan het einde van zijn spie zong iedereen met hem Dof, dof, piepte do, do, do.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 Top, top, ik, piep, piep, bro, bro, piep. soms alles door elkaar Het lijkt een echte beestenboel, maar dat is geen bezwaar